Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is veel te druk in asielzoekerscentra... omdat mensen die al een verblijfsvergunning hebben... moeten wachten op een sociaal huurhuis... en niet goed worden geholpen met hun zoektocht. Dat zegt een migratieadviesraad... Komt onder meer door de woningcrisis. Maar we zien ook dat de overheid eigenlijk in de afgelopen jaren uh, weinig urgentie heeft uitgestraald als het gaat over deze statushouders. We zien ook dat de gemeenten nog te weinig doen aan het bouwen van flexwoningen die ook uh, voor andere spoedzoekers uh, nodig zijn. De gemeentes zijn wel verplicht om statushouders te helpen. Op dit moment wachten meer dan 17.000 mensen in de opvang op een huis. De grootste uitbraak van vogelgriep tot nu toe in ons land. In Heidhuizen in Limburg moeten 300.000 legkippen worden afgemaakt. Vijf bedrijven in de buurt worden gescreend en de komende weken goed in de gaten gehouden. Als je van mooie ruimtefoto's houdt check dan even de NOS-app. Daar vind je een nieuwe foto van de Pillars of Creation zoals ze worden genoemd. Het zijn enorme nevelkolommen waarin nieuwe sterren ontstaan. Zo'n 6500 lichtjaar hier vandaan. De Hubble Telescoop maakte er in de jaren 90 al eens een iconische foto van. Maar de nieuwe het James Webb-telescoop heeft nu ook een plaatje geschoten en die is nog een stuk scherper. En in ons land vliegen steeds meer privéjets rond. Greenpeace telde er dit jaar meer dan 16.000... die hier landen en vertrokken, vooral voor korte vluchten. De drukste routes zijn uh, Amsterdam, Londen, Rotterdam, Londen... Amsterdam, Parijs. Ja, vijf privévliegtuigen vielen er wel erg op. We hebben dus naar het regeringstoestel gekeken. Naar het toestel van Shell, uh, het toestel van Talpa. Uh, het toestel wat uh, vaak uh, door Max Verstappen wordt gebruikt. En het toestel wat uh, door Nicky Plessen en uh, Ruben Bontekoe vaak wordt gebruikt. Ja, Greenpeace wil af van de privéjets die naar Schiphol en Rotterdam Airport vliegen. Zulke korte vluchtjes zijn hartstikke slecht voor het milieu. Het weer, er trekt regen over. In het zuiden wordt het op veel plekken alweer droog. In het noorden heb je vanmiddag een paraplu nodig. Uiteindelijk wordt het tussen de 16 en 19 graden. Morgen ook nog wat buien, maar ook zon. En dan gaat het op 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANIB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat Vieder tussen Breukelen en Knaalpunt Holendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu ZFM luncht.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 Guess who? No one wants your opinion. Streets Doing it, doing it En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De lichamen die gisteravond werden gevonden in de zwarte Kia Picanto langs de A59... zijn van de tienjarige Hebe en haar begeleider Sanne. Dat bevestigt de politie. Die gaat op dit moment uit van een ongeval... De Europese Unie bevrieste te goede van drie Iraniërs en een Iraanse organisatie vanwege droneleveringen aan Rusland. Mogelijk volgt hij later meer sancties. Teheran ontkent dat het wapens levert aan Rusland. Vijftien Franse IS-vrouwen zijn door Frankrijk teruggehaald uit Koerdische vluchtelingenkamp in Syrië. Ze zijn overgedragen aan de Franse justitie. Het weer. Vanuit het Zuidwesten trekt regen over het land. Later opklaringen en 16 tot 19 graden. Ik van zandvoort. zandvoort. Man Yeah, I wanna be free yeah. Je vriendje is een loze Hij zit thuis op zijn computer Hij is jaloers op hoe ik met je praten En hoe soepel het toch gaat Ja, hij voelt het Maar laat hem lekker voelen Hij mag even afkoelen Ook al heeft hij wel gelijk Want je hebt me heel de tijd Je bent zieke man en woeven. Naar mij Want jij Wordt van mij En er is niks dat dat nog stopt Ja jij Wordt van mij Meisje pas maar op Ey. Want jij Wordt van mij Zeg je vriendje roep maar op We weten allebei Allebei waar je hart voor klopt Jouw hart doet klop. Klop, klop, klop voor mij Hey, klop, klop, klop voor mij hey, En het is me niet omgaan tot het einde van de laatste in de rij hey, Maar je hart doet klop, klop, klop, klop voor mij We draaien om elkaar heen nu En dit wordt langzaam een probleem nu Want je redt er weg van en zit thuis bij je mama maar ik zit in je systeem nu hey, Je wil me niet meer zien op woensdag maar vrijdag sta je op m'n stroepslot Zie je niet dat jij hoort bij een man van mij soort Ja, ik heb je in mijn broekzak Wat jij wordt voor mij En er is niks dat dat nog stopt Ja, jij wordt voor mij Meisje, pas maar op Wat hey. jij wordt voor mij Zeg je vriendje, op maar op We weten allebei Allebei waar je hart voor klopt Jouw ja, hart doet Maar ze zwijgt en kijkt me lachend aan Bepalen, daarin ben je vrij Het spel begint en dat het eindigt is gegeven Maar dat blijft erbij Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties Voor iedereen En toch speel je dit spel alleen Oh, ik kan maar niet bevatten Waar en waarom ik hier ben? Vakantie, beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet, maar helemaal me nooit zo laten gaan. Waar kom dit ineens vandaan? Stond op het punt om naar huis te gaan. Maar toen zei je: Wacht even. Wacht even. Ik wil nog even met je mee. Wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week, dat werd er en de vier. En we zijn nog steeds hier. Wat toen doen, heb geen idee, maar heb je arm om mij? Ik wil nog even met je mee. Ik wil verdwijnen met z'n twee? Die ene week, dat werd en de vier. En we zijn nog steeds hier.